10 uur, Martijn Heerhuis met het NOS Journaal. In het hele land moet rekening worden gehouden met onverwachte gladheid, zegt Rijkswaterstaat. Voor het oosten van het land gelden snelheidsdekens op de A2 en de A12 bij Oude Rijn. Op die wegen mag niet harder worden gereden dan 50. Door opvriezing zijn de wegen verraderlijk glad. De politie controleert streng of de snelheidsmaatregel op de A2 en de A12 wordt nageleefd. De overstroming in Queensland in het noordoosten van Australië... is een ramp van bijbelse afmetingen, zeggen overheidsfunctionarissen. De overstromingen hebben een gebied zo groot als Duitsland en Frankrijk samen onder water gezet. Het regent nog steeds en het ziet er niet naar uit dat het weer de komende dagen verbetert. Zo'n 200.000 mensen zijn door de ramp getroffen. De stad Rockhampton met 75.000 inwoners is praktisch van de buitenwereld afgesneden. De ramp heeft tot nu toe aan vier mensen het leven gekost.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 De vogels kwamen neer in de stad Biep in een gebied van nog geen 2 kilometer groot. Buiten dat gebied zijn geen dodige vogels gevonden. De zwerm is mogelijk getroffen door de bliksem of door een hagelbui. Een andere mogelijke verklaring is dat de vogels tijdens de jaarwisseling zijn geschrokken van het vuurwerk... en dat ze zijn gestorven van de stress. Het weer wisselend bewolkt, vooral langs de kust kans op buien. Temperatuur nu nog op veel plaatsen onder het vriespunt. Vanmiddag wordt het plus 1 graad in het oosten en plus 5 in het westen.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen en hartelijk welkom bij OVT. En hopelijk brengt 2011 u heel veel goeds. We beginnen dit nieuwe jaar nog een beetje afwijkend dan wat u normaal van ons gewend bent. We concentreren ons vandaag namelijk op twee onderwerpen. En in het eerste uur is dat, denken we, een verrassend en ook wel, denk ik, vernieuwend inzicht in de muziekgeschiedenis van de tweede helft van de vorige eeuw. Want dat is wat de autobiografie van Keith Richards ons, mij in ieder geval, gaf bij het lezen ervan de afgelopen tijd. Dus tot 12 uur een gesprek over The Human Rift. En zelfs als u geen stoonsliefhebber bent, blijf dan toch vooral ook luisteren. Want we hebben hele bijzondere gasten en het boek levert veel stof voor discussie. En dan na uur een extra lange aflevering van onze documentaire serie Het Spoor terug over het Beekbergerwoud. 150 arbeiders, aangestuurd alsof het een militaire operatie betrof aangemoedigd door het vooruitzicht van welvaart en vooruitgang... hebben 140 jaar geleden het allerlaatste Nederlandse oerbos... dat 8000 jaar lang onaangetast bleef. In nog geen twee jaar tijd volledig gesloopt, omgehakt en omgespit. Kester Freerik schreef erover in zijn laatste boek Verborgen Wildernis... en met hem en Harold van den Akker van Natuurmonumenten... bezocht ik de plek waar dit bos ooit stond. <klaar> Ik denk dat u het geluid wel heeft herkend. Nou, ik heb het al een beetje ingeleid, Het zou heel gek zijn als u het niet zou weten. Maar een medley van dat wat er uit de gitaar kwam. Van de persoon die je nog het best kunt benoemen... als de meest extreme vertegenwoordiger van het moderne heldendom. Heldendom was natuurlijk eeuwenlang verbonden met het eervolle krijgsbedrijf. Een held droeg een zwaard, een sabel of later weer een geweer. Tegenwoordig heeft een held schaatsen onder. Trapt hij tegen een bal, maar veel vaker nog heeft hij een gitaar om zijn nek. En het, het eind het jaar de gitaarhero die tien jaar lang bovenaan de dodenlijst stond van muziekbladen zijn autobiografie uitbracht, eenvoudig getiteld Life. Hij groeide vlak na de oorlog op in de Londense arbeiderswijk Dartford, was een voorbeeldig padvinder, zong de sterren van de hemel in het knapenkoor van zijn school en leerde van opa Gus de eerste gitaarlicks en leerde van zijn moeder luisteren naar <coughs> Django Reinhardt naar goede muziek dus. En we hebben het uiteraard over Keith Richards. Hij werd van arbeidersjongen tot rock'n'roll beroemdheid... om uiteindelijk een soort status van levende stripheld te krijgen... omdat hij rolmodel werd voor de onoverwinnelijke en lichtverwijfde... captain Jack Sparrow uit The Pirates of the Caribbean. Ja, en vanochtend hebben we een gezelschap verzameld... dat gedrieën in staat moet zijn om het cultuurverschijnsel Richards te ontraadselen. Om de legende doodgewoon weer terug te brengen op aarde... en een plek te geven in de naoorlogse Geschiedenis aan tafel. Pop- en cultuurjournalist Rob van Scheers. Hij schreef onder meer over Elvis in Nederland... een wereldgeschiedenis in portretten van beroemdheden... en is bovendien gitarist van een band die luistert naar de welluidende naam... The Cold Heart Facts of Life. Verder aan tafel Erik Bindevoet, schrijver, pophistoricus en vertaler, vooral met de Beatles en Dylan zich bezighoudende. We gaan hem vanochtend dus ook horen over die andere band, The Stones. Um... Ga je ook alle songs, je hebt alle songs van de Beatles vertaald, je hebt alle songs van Dylan vertaald, samen met je compagnon. Uh, wat nog ontbreekt, mag duidelijk zijn. Uh, we hebben Satisfaction vertaald. Ik kom niet uh, het mooie, aan het begin is er Aan het trekken en ik heb vorige week speciaal voor deze gelegenheid You Got the Silver vertaald. Omdat ik dat uh, het allermooiste Stones nummer vind. En... Hoe, hoe vertaal je Satisfaction dan? Uh, ik kom niet aan het trekken. Ja, maar het woord Satisfaction? Uh, aan het trekken. Ik zou bijna zeggen, zing het even voor ons. Zing het Ja, zing het is. Ik kom niet <lacht> aan het trekken. Goed, oh, ja. dat is een mooi begin van het nieuwe jaar. Uh, en natuurlijk nog aan tafel. Ja, want je kan natuurlijk niet uh, fatsoenlijk over rock roll praten... zonder rock'n'roll aan tafel. En uh, we zijn heel blij dat hier zit Alan Gascoigne, uh, Geboren nabij Nottingham. Uh, iemand die de Stones min of meer van dichtbij meemaakte. Hij toert tegenwoordig met het Alan Gascoigne Trio, maar ooit speelde hij rock and blues. Als leadgitarist van The Desperate Dan speelde hij in de band Screaming Lord Such and Savages en was hij het, die, de jongens van Normaal, leerde hoe het gitaarloopje van Chuck Berry en Carol nou echt gespeeld moest worden. Hij is hier met zijn gitaar, gelukkig. Hartelijk welkom. Goeiemorgen. Um, het gitaarloopje van Carol en Chuck Berry. Um, laten we meteen doorgaan. Ik vroeg natuurlijk net: van speel dat gitaarloopje dan is, maar dat kan niet, want de gitaar is anders gestemd. Maar misschien kunt u wel meteen vertellen hoe Chuck Berry ook um, inspiratie was voor Keith Richards, toch? Ja, uh, makkelijk. In de jaren 50, midden jaren 50. Chuck Berry was de man op gitaar. Niemand kon hem uh, tippen hoor. Dat. Uh gewoon geweldig. Dus die solo's, de begeleiding, echt opwindend. Ja, en Keith natuurlijk, net zoals iedereen, uh, ja, je hoort dat en word je gewoon maar wild van, dat moet je spelen. En uh, wat we net hoorden, die medley van, uh, van ja, die, die zo ongelooflijk beroemde gitaarloopjes van, van Keith, laat u eens heel even, want u was net een beetje aan het inspelen, laat u eens heel even iets horen. In de tussentijd, Want, we, we hoorden overigens, uh, Ellen loopt ondertussen naar zijn gitaar. Jongens, even de paar nummers die we hoorden. De intro's. Oh, goed ja, Heartbreaker. Ja, Kimmy Shelter. Uh, Kimmy Shelter. Uh, Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. Uh, ja, kijk, het punt met uh, Keith... Midnight Ramblers, Street Mid fighting the, Man, the, ja, ik help even ja, mee. Man, ja, zeker. Nou ja, nog, Brown, ja. Sugar. Uh, Brown Sugar. Sugar. Uh, en uh, Happy. Er wordt van gezegd happy. dat trouwens, Brown Sugar, uh, dat het daar het van Mick Jagger is. Ja, En het tweede intro was Happy... Van Excel en Main Street, dacht ik. Oké. Okay. Dat is eigenlijk Keith nummer. De maestro. Ellen Kessler. Nou, hebt ja. u een ding in uw hand, geloof ik, hè? Ja, ik heb een slide op de vinger. Uh, Keith, pink. Ja, Ik heb deze gitaar in G-stemming, net zoals Keith. Ja. Uh, Keith is beroemd omdat hij alleen maar vijf snaren heeft. Ik heb hier zes op. Maar hij had ook zes voor de eerste paar jaar. En die onderste dikke snaar heeft hij afgehaald... omdat hij hem niet vaak genoeg gebruikt, zegt ja, ja. hij. Maar G-stemming, dat is uh, van de jaren 20-30. Alle immigranten uh, in Amerika, van uh, Ierland, Schotland. Ze speelden allemaal viool, uh, mandoline. kon ze geen gitaar. Ging ze stemmen in een akkoord. Dan uh, de gitaar klinkt zo. Ja. Je hebt een G-majeur akkoord. Met één vinger op de vijfde fret... Ja. heb je een C, zevende fret, een D. Je kan liedjes spelen met één vinger. Ja. Daar is het uh, in ontstand gekomen door de immigranten. Want daarvoor was een gitaar dus totaal anders gestemd, toch? Ja, uh, Normaal. Stemming. Dus zoals Keith begonnen is met gitaar spelen, uh, was het anders. Ja, dan heb je gewoon E, B, D, G, B, E. Uh, that's it. Maar ja. goed... Uh, en hij, is onder, hij zag daar de beperkingen van. Ja, maar de Open G geeft je andere mogelijkheden. Hij heeft een bepaalde geluid. Met drie losse snaren ja. heb je Honky Tonk. Ik kan Honky Tonk Women spelen met één vinger. En met de ogen dicht, geloof ik. Uh, oh, nou, goed nog. <laughs> maar. maar, uh, maar u, u zei net toen u aan het ja. inspelen was voordat de uitzending begon. U kunt alleen maar in deze stemming spelen. En dan, dan, ja, dan ik, lijkt u ik, altijd op kieferaad. Ja, ik kan niet uh, anders klinken. Uh, zo gauw is je die ding bij. Uh. Kan niet anders, weet je wel. Maar Rai heeft een enorm uh, uh, les geleerd aan Keith. Nou, dat, dat ja, we dadelijk, uh, laten we het daar zo <laughs> dadelijk over gaan hebben. Ja. De geheimen gaan we straks nog verder onderraadselen over de gitaar. We zijn nu licht, licht, licht is er iets aan ons geopenbaard. Hoewel ik moet zeggen dat ik er als niet-muzikant uh, nog niet helemaal alles van begrijp. Maar ik begin het een beetje te voelen. Heren, welkom nogmaals, alle drie. Um, Ellen, jij bent jarenlang uh, gitarist van, het, van de band Normaal geweest. Klopt. Uh, dit boek van Pete Richards, een en al herkenning. Dit is uit het popleven gegrepen? Uh, ja, een grotendeels wel. Uh, en zeker uh, in de oude tijden. Uh, ik bedoel, in Engeland... Uh, me mensen denken over... ja, yeah, on-to-op-toornee, ja. Yeah. Maar er waren geen autobanen. <laughs> Het was echt primitief en zat je in een busje... die, die met een snelheid van 70 kilometer per uur... Uh, dat was het. Weet je wel, en allemaal kleine wegen, verschrikkelijk. En, en, zo, uh, en zo moest je Engeland door? Ja. Yeah. Toen jij in een bandje speelde voor de yeah, Duidelijkheid? Ja, in het begin, ja, ja. toen ik begon in Engeland, ja. En uh, ja, het was heel anders. Uh, men vergeet dat. En terecht, ik bedoel, uh, alles gaat verder... Dus wat u herkent vooral is het, uh, is het, het, het tobberige uh, in, in zo'n busje. Een beetje. Uh, er lang over doen om van de ene naar de andere plek te komen. Ja. Maar ook ja. dat. Uh, want u, u, u bent iets jonger, denk ik, hè? Ik ben 62. Ja. Uh, uh, ook die fascinatie met, met die muziek. Uh, is, is dat iets wat ook bij uw herkenning. Uh, uh, ja, omdat uh, van kind af was ik net gek op rock en roll. Jerry Lee Lewis, Little Richard, Elvis helemaal. En natuurlijk, gitaar, Chuck Berry. Geweldig. Ik, en, en dat is nooit weggegaan bij mij. Nooit. Het gaat, het gaat nooit meer over, kennelijk. <laughs> nou, daar gaan we straks ook nog op terugkomen. Uh, Rob van Scheers, deze autobiografie, uh, geschreven met een co-auteur James Fox... Uh, is er iets bekend over de rolverdeling? Want als je het boek leest, is het net of je Keith Richards hoort praten. Ja, ik denk dat het uren uh, en uren en uren en uren tape zijn geweest. tijdens gesprekken. En dat het een beetje is geedit en bewerkt. Maar het is alsof je Keith Richards hoort praten. Praten zeker. Um, ik vind het een uh, heel leuk, interessant boek. Je krijgt ook wat geheimen van de geeststemming. Ik wist dat wel, hij heeft dat gestolen van Raikouder, dat wordt terecht opgemerkt. Ja, Geet. of dan Everly, daar heeft hij het ook over. Ja, uh, ja. maar, maar uh, er zijn zelfs. Hij op... noemt Raikouder niet, hè? Ja, ja, Ja, nee. Ja. Raikouder ja. wel, als niet, ja. Wel. Hij die... ja, ja, ja he tips his head to Raikouder, staat dat. Ja, Oké. Okay. Maar er is ook een, een opname, uh, Jamming with Edward, waarin. Uh, Cooder meespeelt met de Rolling Stones. Een, een tijdelijk uh, enorme rommeltje eigenlijk. En Cooder vindt dat je die plaat onmiddellijk mag weggooien. Maar dat is het moment waarop Keith het licht zag om in G te gaan spelen. En daar heeft hij al die geweldige lichtjes. Want in feite leg je op een akkoord dan weer nog extra toon. Alsof je twee gitaren hebt. Dat is de grap van die stemming. En, uh, maar ik vind het heel erg leuk, zo'n boek, omdat het heel veel vertelt over de... De popcultuur, naoorlogse popcultuur in uh, Engeland. En wat ik ook altijd heel leuk vind van dit soort biografie... ik mag ze graag lezen, die van Miles Davis is geweldig. De autobiografie, de autobiografie van Johnny Cash is ook geweldig. Deze hoort zeker in het rijtje thuis. Het zijn van die eikpunten in de tijd. Misschien kunnen we het daar nog even over hebben. Maar Keith Richards vertelt hoe hij geschokt raakte... toen hij op Radio Luxemburg Heartbreak Hotel ja. hoorde van Elvis. En de grap is, ik heb een boek geschreven dat heet Elvis in Nederland. En Jan Kramer... Waarschijnlijk heeft hij dezelfde uitzending gehoord. Vertelt ook een verhaal over dat hij de eerste keer Heartbreak uh, Hotel ja. hoorde van Elvis. Dus misschien kan ik dat straks even voorlezen. Ja, ja dat, dat Heel moet hij zeker even ja. doen. En dat is mijn specialiteit, hè, die crosslinks. We, we gaan daar op terugkomen. Ja, ik denk dat iedereen diezelfde uitzending gehoord heeft. Ja, Jij ook? ik ja. Nee, ja, niet. Want ik was nog niet geboren. Maar als je John Lennon erover hoort... Ja, ja. party, het elkaar. is allemaal Heartbreak Hotel. Ja, ja. Dat was uh, de, de luxe inslag. Precies. Yeah. Ja, die schrijft erover. Uh, hij had er nog nooit van gehoord. Het leek bijna alsof ik aan het wachten was tot er zoiets in mijn leven zou gebeuren. Toen ik de dag daarna wakker werd, was ik een ander mens. Ja. Hij ging terug naar de roots waarvan hij niet wist dat hij ze had. Ja. Daar kwam het op neer Ja, ik, ik weet je dat niet. je nu kijk toch even dat stukje moet voorlezen, want nou, om dat nu nog uit te kijk, stellen lijkt nergens op. Uh, Jan Kramer, he? nee. Ja, Jan Kramer. Jan nou Kramer nou nog, over zeker. Elvis. Het moment. Ja, dat is heel erg grappig. Let op. Uh, pom, pom, pom. Ja, hier gaan we. Ik spreek nu even namens Jan Kramer, hè? een citaat uit het interview. Ik heb mooie herinneringen aan Elvis Presley. In 1956 was het nog overal radiodistributie... maar eens in de week bracht Radio Luxemburg een show van Chris Howland... een toonaangevende disjockey. Hij werkte ook voor de American Forces Network... en die man was een begrip voor ons, jonge jongens. Ik sprak dan altijd af met een vriendje... in de buitenwijken van Enschede, waar ik toen nog woonde... Dat vriendje had een transistorradio op zijn kamer staan. Krakend, goed zoekend, konden we Luxemburg krijgen. Daar hoorde ik voor het eerst Heartbreak Hotel... en dat nummer heeft mij een leven lang blijvend beïnvloed. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn om steeds een week te moeten wachten... voordat het liedje opnieuw bij Radio Luxemburg voorbij kwam. Ik was er inmiddels zo door begeesterd... dat ik de dag erop naar de lokale grammofoonplaatwinkel van meneer Demoed ben gegaan... om een eigen exemplaar te bestellen. Op een briefje had ik voor netjes geschreven... Elvis Presley. want ik ken hem helemaal niet... zo min als meneer Demoed trouwens. Het duurde een week of drie, vier, voordat de plaat er was. Wel elke dag navragen natuurlijk. Nu waren er bij meneer Demoed van die luistercabines... en toen Heartbreak Hotel dan eindelijk gearriveerd was... heb ik hem daar gedraaid. En nog een keer. En nog een keer. Maar ja, het waren arme tijden, dus ik kon die plaat helemaal niet betalen. Ik stopte hem terug in de hoes en zei... Nou, meneer Demoed... Het was toch niet helemaal wat ik heb <laughs> had. Toen ontstak deze man, die normaal zo keurig en rustig was... in de gigantische woede. Hij werd helemaal rood, riste die platen uit mijn handen... en sloeg een finaal stuk op de toonbank. Denk je dat ik deze rot zo ooit van mijn leven zou kunnen verkopen? Enfin, een miljard of wat Presley-platen later. Aldus Jan Gehmer. Ja, ja. Ja, ja, wat moeten we daar dan nog over zeggen? Opzeggen. Goed. Helder. Zo gaat het dus, de jaren 50. Uh, als je nou deze autobiografie even in zijn algemeen bekijkt, hoe betrouwbaar is het allemaal, Erik Bindervoet? Hij beschrijft bijvoorbeeld in een scène dat hij bij Chess Records komt in Amerika, en daar staat Muddy Waters. Als ik het wel heb, ik staat uit in, in een witte overal plafond te schilderen. Ja, moeten is, we dat, dat geloven? Dat is een bekende legende. Ja, uh, dat is door sommige mensen ontkend en door anderen weer bevestigd. Dus wat moeten we geloven? Dat is inderdaad een goede vraag voor historisch. Maar hij zegt, Keith Richards zelf zegt dat hij uh, voor zover hij komt zo, zo eerlijk is gebleven zover hij komt. Voor zover het hem gegeven was. Maar dat verzin, ja. zo, dat zo verzin je toch het. niet? Ja, die Keith Richards is al jaren met die Muddy Waters bezig. Hij ja. volgens mij speciaal naar Chicago maar om te zien. ik denk niet dat ze helemaal wisten hoe hij eruit zag ook. Nee, hij, zo... hij, hij kwam er ook pas achter toen hij de ja. trap afkwam en ja. uh, zich nou voorstelde. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Dus ja. uh, ah, ik geloof dat persoonlijk wel. Die ja, ja. heeft wel uh, de studio moeten opschulderen. En om, je moet niet vergeten, in die tijd gasten als Muddy Waters... hij kon zelfs niet naar dezelfde wc als jij of ik... Mm -hmm. BB King, uh, ja, je mag wel tanken, maar je mag de wc's niet gebruiken. En zeker niet de restaurant, wegwezen. En ze kregen pas weer meer optredens yeah. uh, na de Stones ook. Ja, yeah. uh, dankzij uh, dank is... mensen als Eric uh, uh, Clapton, de mm -hmm. cream vooral. Hun had uh, Muddy Waters, BB King... Uh, allemaal naar San Francisco meegenomen, naar de Fillmore, uh, Fillmore West... West yeah. um, en hun moeten BB King moet optreden, anders krijgt mm -hmm. ze de cream niet. Ja. Nee. Zo krijgt ze bekendheid. Met de eigen volk was het niks. dat de Brits had gezegd, ja. ben jullie gek? Hier, luister naar je eigen mensen. Ja. Maar nog even over die betrouwbaarheid. Want uh, ja, we stonden net voor de uitzending in de studio met een te grappen. Hij zei, ja, hij is een hele knappe... Ja, het wordt leugenaar, viel toch of wat manipulatief is die... Uh, ja, het is, het is een oude, oude zeeman... Hij is Jack Sparrow. Hij is Jack Sparrow. Hij Hij heeft heel sterke verhalen. <laughs> en, Goed, zullen, we ja, zullen we dan die jeugd, zullen we dan gewoon Jack Sparrow eens gaan nalopen hoe het allemaal begonnen is? De jeugd in de Arbeiderswijk in, in, in Londen. Hij schrijft daar letterlijk over. Je kon in die Arbeiderswijk twee kanten op. In Dartford werd je een dief of je werd gered. Ellen uh, Gascoigne, je bent in Engeland opgegroeid, niet in Londen, maar toch in Engeland. Uh, is dat herkenbaar? Was dat ongeveer de keuze van een arbeidersjongen in, in Engeland... als je in een bepaalde buurt opgroeide? Je, je werd een dief of je werd gered? Ja, als je, als je in een ruike buurt uh, geboren uh, was, ja, dan, dan wel. Maar uh, Dartford is niet bepaald London. K klinkt heel goed. Ja, maar Dartford en London, mensen denken over... ik heb zes jaar in Londen gewoond. En het heeft niks met Dartford te maken... Dartford is alleen uh, urban uh, wasteland, dat is helemaal niks. Net, net zoals, ik bedoel, uh, Baden en Amsterdam. Dat is een uh, klein verschil, hè. Mm. Je weet wat ik bedoel, en dat heeft je met Dartford. Het is alleen suburbia, dat is alles. Maar uh, de tijden waren al uh, ruik toen. Vlak na de oorlog, uh, ja... Mensen hadden niks. Uh, er vulde heel veel van de achterkant van een uh, vrachtwagen. <laughs> Weet je wel, uh, zo was het. Het was toch ook de oude weg waar uh, uh, havenlui uh, uh, werden beroofd... als ze aan land waren gekomen in Engeland en naar Londen gingen... Ja. waar Kiet opgroeide. Dat was een ja. bekende stropers- en uh, uh, stick-up-weg, uh, ja, toch? Ja, ja. ja, uh, ja. Smokkelaars, overvallen. Ja. ja, absoluut. Maar nu is hij gered door schrijft hij zelf de padvinderij. Jij maakt het, uh, het teken, Rob van maar, maar, uh, Vertel eens, hoe, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Uh, moeten we hem ook hier weer geloven? Uh, nou, kijk, uh, als we daar nou nog in algemene zin iets over mogen zeggen... over dat boek. Ik heb uh, Keith Richards helaas nooit geïnterviewd, maar wel Bill Wyman. En het is grappig dat, we, dat ze elkaar geregeld tegenspreken. En Keith... Je ziet, ziet alles vanuit zijn uh, perspectief in dit boek. Het is ook opvallend hoe hij eigenlijk zeer denigerend over Mick Jagger praat. En ook over de lengte van zijn geslachtsdeel. En uh, er is een heel veel rivaliteit. Vrouwen, drugs. Uh. Wat mij ook opvalt is dat Brian Jones... die toch eigenlijk de eerste echte aanstichter van de Stones geweest... omdat hij de meeste gitaren had en de meeste platen... een beetje wordt weggezet als een, als een nuffige dandy... Mm -hmm. En uh, zo gaat, schuift Keats steeds meer vanaf de zijkant op naar het centrum. Verklaart okay. hij zichzelf, Rolling Stone. En Keats zou zijn, bij de Beatles zou hij John Lennon zijn. En in het Nederlands Succes 11, 12, 1974 zou hij niet Kruif, maar Van Hanegem zijn. Zo moet je hem zien. Maar dat, dat speelt, speel, want het is ook toe-eigening. Hij schrijft ja. in het boek, de, want dat is wat je zegt... Ja. Hij, hij schrijft in het boek de stones naar zichzelf toe. Ja. Ik ben de kern. Is, is, is dat ook wat de, de anderen hier hebben meegekregen? Nou ja, ik, ik denk dat het probleem natuurlijk ook is... dat Brian Jones is doodgegaan ja. Dat hij min of meer een soort heilige status heeft gekregen. Ja. En ik denk dat Keith met dit boek wel zijn, zijn, zijn eigen heilige leven heeft geschreven ook. Ja. Dus daar leidt me nog het meest aan denken. Hij heeft geworsteld met demonen. En uh, een van die demonen waar hij mee moest afrekenen... was het spook van Brian Jones. Ja. Maar de enige die echt sympathie krijgt... Uh, is uh, Charlie Watts. Van de Stones, bedoel. Ja. Voor de rest krijgen allerlei uh, mensen uh, Ja, hele... Maar uh, Keet is eigenlijk nog het warmst... Over, uh, ja. over Charlie Watts. Het gekke is dat ik zo dat boek ben gaan lezen... omdat dat natuurlijk daar meteen uitsprong... toen iedereen het recenseerde van... goh, hij gaat wel heftig de keer tegen Mick Jagger. Ja. Maar... Eigenlijk viel mij juist op hoe vaak hij ook juist um, met bewondering spreekt over Mick. Hoe die zegt dat ja, hij alleen is, maar kan schrijven met Mick Jagger. Ja, ja. Hoe, uh, hoe, en zeker in die beginjaren hoe ongelooflijk belangrijk mm. Mick Jagger was. En dat het zonder Mick nooit de Rolling Stones was geworden. Ja. Ik, ik ben ja. niet helemaal eens met dat nou, beeld. Het is, het is beeld. de traditionele haatliefde ja. Tussen mensen El, die... El, El het het als jij dit zo hoort, hoe heb jij het gelezen? Uh, ja, Keith trekt wel uh, heel veel naam toe. Maar ik kan ook zeggen, in grote lijnen, terecht. Omdat voor mij, als je hebt uh, alle muziek... Uh, honky Tonk Women, Brown Sugar, Jumping Jack Flash... Ik bedoel, als dat op jouw naam is, dat is echt wat... Ik geef wel aan toe, het uh, is een samenwerking in mijn ogen... en Mick Jagger heb je echt nodig, anders is het Stones ja. niet. Want, want, want dat, dat is dat ook soort... wat hij zegt, hè? dat ze altijd samen schrijven. Dat het dan gebeurt. Ja, maar in, bij iedere passage, als een hoofdstuk wordt geëindigd, heeft hij als cliffhanger. Het mix zou enorm veranderen. Maar daar komen we later nog op terug. Het, en dus duurt het er rampt dat, wordt, er wel echt in. Het he? wordt opgebouwd. Ja. De, of de Ghostwriter in ieder geval. Nu ben jij ook van de bands waarin jij gespeeld hebt, Ellen, gitarist en geen zanger, speelt het ook meer in je oordeel? Is de gitarist het belangrijkste? Uh, nee, nee, nee. Maar ik denk dat uh, Keith qua sound. Wat hij heeft neergezet, hij heeft een eigen geluid gecreëerd. Er zijn niet veel die dat heeft uh, gedaan, hoor. Niet zoals hij. Als je dat hoort wat jij zegt in het begin met al die introotjes... zo gauw als je het hoort, je weet meteen. hey, Stones, dat hoor je. tang, tang, tang. tang Het zit vast in. Er zijn weinig gitaristen. Die heeft zo'n een, uh, een eigen ding van gemaakt als hij. Laten we nog even naar het begin uit, uit zijn, uit zijn uh, vroege jeugd gaan. Hij groeit op in uh, die arbeiderswijk of in die suburb nabij Londen. Um Waar Mick Jagger overigens ook vandaan ja, Twee ja, graden ja. verder. Ja, Maar die, ja. Zat aan de, aan de die zat aan de goede kant van het spoor. Die zat aan de goede kant van woonde in een betere wijk. Dat is ja. ook een heel belangrijk punt bij uh, Richards de hele tijd. Wie, uh, wie aan welke kant van het spoor nee, de, de, de slechte kant uh, is de goede kant. Het gaat om de street credibility in ja. ja. het uh, Als jij dat leest, Ellen Gascoigne. Um, was dat nou iets in Engeland wat, wat een rol speelt? Je, je, je groeit op als, als jongen in, in, in, in een armoedige omstandigheden. Niet al te goede omstandigheden. Wat voor keuzes heb je dan? Hij gaat scholen haten. De, deden jullie dat allemaal? Laat ik het zo maar eens zeggen. Hoe ging dat bij jou bijvoorbeeld? Uh, uh, Jij was ook een jongen met een gitaar op een gegeven moment. Uh, ja, dat klopt. Maar... Hoeveel mensen heb je beroofd? Uh, <laughs> uh, Engeland is wel, uh, weet je wel... Ze wil wel de upper class, de middle class, de lower class... En dat wil ze nu nog steeds aanhouden. Dat is bijna niet meer te doen. Maar in de jaren 50, 60, ja, dat was heel erg. Weet je wel, als ze... Oh, uh, jouw uh, adres en postcode dat was heel belangrijk, zou ik zeggen. Ze wisten gelijk. Ja. Ja, ja. Dat was duidelijk wat je mogelijkheden ja, en beperkingen waren. Ja, ja, beperkingen, je omstandigheden waren al bekend. Meteen via je postcode, zeg maar. En uh, ja, als je een beetje van de ruikenkant kwam, mensen waren meer uh, oe, afstandelijk tegen je. Je moet jezelf meer bewijzen dat uh, je bent wel een oké okay persoon, zou ik zeggen. Maar dat is van invloed geweest, die achtergrond op hoe die zich ontwikkeld heeft? Erik, uh, Nou ja, op, op een gegeven moment uh, uh, reed hij in auto's... Waar, waar die niet voor in de wieg was gelegd. De Rolls Royce, hoe <laughs> heet die ook ja, de ja, dat, dat was uh, natuurlijk uh, ja. de, de grote grap. Dat ze die aristocratie konden uitdagen... Ja, en op hun eigen terrein konden verslaan. Ja. En, vandaar ook al die, die uitspattingen, denk ik... waar ze eigenlijk ja. uh, aan ten onder zijn gegaan. Ja. Maar... Uh, nu moeten we even een andere Keith even in beeld brengen. Als het over auto's ja. gaat, dan is Keith Moon is ja, ja. wel de kapitaan van het schip. Ik okay. bedoel, de zwembad uh, bij je hu huis verkopen met een uh, Rolls Royce in de zwembad. Dat is it. Rock'n'roll. Goed. Uh, hey, hoe, welke auto, wat voor auto had jij, uh, Ik, uh, Ellen Een uh, goedkope ding van Opel. Juist. Goed, verschil moet ik, zijn. Ik geef ja. mijn, mijn geld uit meer aan gitaren dan auto. Ja. Misschien moeten we even naar Keith Richards gaan luisteren. Is Lek dit wel. het moment? Want hij, hij, hij schrijft natuurlijk uitgebreid over zijn moeder Doris. En zijn grootvader Gus, die hem muziek hebben bijgebracht. En laten we, laten we even een stukje Keith Richards luisteren. So Andrew said, take up a guitar, play to a good idea. I hadn't really thought about it. You get a bit confused when your mother's dying. So our last night together, I took the guitar up there, and I sat on the foot of her bed. And she's lying there, and I said, how you doing, ma? And she says, this morphine's not bad, is it? She asked me where I was staying, and I said, Claridge's. she said, we are going up in the world, aren't we? So I played a few licks for her of Malaguena, and other stuff she knew, that I knew, that I'd been playing since I was a kid. So she drifted off to sleep, and the next morning, my assistant, Sherry, who looks after my mother with love and devotion, went to see her, like she did every morning. And she said, Did you hear Keith playing for you last night? And Doris said, Yeah, he was a bit out of tune, <laughs> and that's my mother for you. But I have to defer to Doris. She had unerring pitch and a beautiful sense of music, which she got from her parents, Emma and Gus who first taught me Malaguena. Doris gave me my first review. I remember her coming home from work. I was on the top of the stairs playing Malaguena. She went through to the kitchen, did something with pots and pans, and began to hum along with me. Suddenly she came to the foot of the stairs. Is that you? I thought it was the radio. Two bars of Malaguena and you're in. Nou, dit is het einde van het boek, hè? Ja, die, waarin die. Uh, Heb je dus het hele boek op ontape? Is het een luisterenboek? Ja, de, it, ik weet dat het ontape is. Het is een Ingelezen door Johnny Depp. En dan Juist. is alleen dit stuk, geloof ik, wat hij zelf ja. leest. Dit is dus de, de, de climax waarin hij het heeft over Torres. Maakt uh, het vijf keer beter Doris, als hij het zelf voorleest. Prachtig, hè? Goed, ja. Goed, ja, goed, nee. goed, hè? Goed, ja. hè? Ja. Nou, dat zijn ook wel de beste stukken in het boek ja. als je hem zo hoort praten, ja. ook, als je hem zelf hoort praten. Ja. Als je, als je, hoort, je hoort, dat als ware in je hoofd hoort, het als je leest. Letterlijk een tape is overgenomen vind ik ook. Maar dat Maluguena, ja is dat. Inderdaad, als je dat kunt spelen, kun je alles spelen. Um, wat is het eigenlijk? Ja, Een Spaans feest en partijen <laughs> ja, ja, Dat leer je met, met gitaar. Met gewoon Spaans muziek. Ja, ja, ja, ja. Het is een grapje van Kiet. Ja. Wat, wat ik heel mooi vind in het boek... En, is dat hij in het begin zo mooi beschrijft... hoe volstrekt verslaafd... Uh, wat, wat hij later eigenlijk beschrijft over de heroïne... beschrijft hij in het begin over de, de muziek. Die volstrekte verslaving aan... Muziek hè? Alles maar willen horen, ja. alles maar willen kunnen spelen. Dat is een, um, een, een, een window, heet dat, in je leven. Dat je een gevoelige leeftijd hebt. En dat is een periode die loopt denk ik van je achtste tot je zestiende. En als je geluk hebt, heb je een oudere broer... die plaatjes heeft, een plaatje voor je draait. Kiet had dat niet, want die was zijn enige kind. Maar ze hadden dus wel die vriend met die muziekwinkel... en die ouders die stimuleerden dat. En die moeder, hè? En die ja, moeder. Ja. Dus je hebt een gids nodig. En als je dan eenmaal op het spoor wordt gezet... Dan uh, kun je niet meer stoppen. En gitaar is eigenlijk een heel gedemocratiseerd instrument. Want je kunt er vrij snel geluid uit krijgen. Piano trouwens ook. Maar als je eenmaal gitaar, als je drie, vier akkoorden hebt. kun je al Buddy Holly spelen, bijvoorbeeld. En als je dan ook nog een buurjongetje hebt. die ook een gitaar heeft. dan gaat het dubbel zo snel. Want dan kun je elkaar akkoorden leren. Mm. En uh, voor je het weet, zit je in de school bent. En dan zie je het effect van gitaar spelen. als alle leuke meisjes dol op je zijn. Ja, maar bij hem heb ik het idee dat het helemaal niet gaat om... of de meisjes hem zo leuk vinden op een, op een schoolfeestje. Maar dat hij echt Ja, dat was, totaal, dat was bijzaak. Uh, en hij zegt ook inderdaad, of die muziek... van de heroïne kon ik afblijven, maar van de muziek niet. Nee. Dat ja. was inderdaad... Maar de, dat hij ook gewoon keur. 24 uur per dag... is die alleen maar daarmee bezig ja. met die gitaar, ja. Obsessief. Ja, nou ja, echt obsessief. Als je nou uh, die, uh, dat, jij, dat Engeland van na de oorlog bekijkt... en je kijkt hoe hij erover schrijft hij gered wordt door de padvinderij. Ik geloof ook nog dat hij een prachtige passage heeft... dat hij in een knapenkoor zit, ja. op de school. Maar, maar daar, toen dat... kreeg hij het baard in zijn kelder... werd hij eruit gesmeten. En, en, en daar en, de, is de haat. tegen leerst, de instituties begonnen... De, de, zijn de afvaring, de afvaring ja, met gezag. Ja. Het, ja. Ja. Uh, ik, ik ben heel benieuwd, Ellen Gascone... Als, nou, als je dat allemaal leest... is dat voor jou herkenbaar? Is het, en ook die oorlog als, als, als bron... hij schrijft dat hij wordt geboren geloof ik tijdens een luchtalarm... of iets dergelijks. Uh, is die oorlog belangrijk geweest voor jullie om je... Om er was een generatie die het gezag weer wilde herstellen en jullie hadden er genoeg van. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Dat kan ik je niet vertellen, omdat ik ben geboren in oktober 48 en uh, ja, in 51, uh, toen ik uh, een perte was, ja, dan had ik een, een ijsje en ook een maas af en toe. Maas bestaat zo lang. Lekker stuk chocola. Marsbar. Ja. Oké. Okay. Zo, so, uh, wat keet. ik kan wel herinneren toen ik echt klein was, die zogenaamd ration book. Je had een boekje, je moet bonnetjes inleveren als je wil wat kopen. Dat kan ik wel uh, herinneren. Maar ik ben opgegroeid uh, in het begin van uh, iets betere tijden. En wat deed je vader? Mijn vader was een uh, coal miner. Oh, Seven dat is wel behoorlijke yeah. Oh, ja, ja, ja. Oké, dat we dat even... Yeah, <laughs> ja, absoluut. Yeah. Goed zeg. Ja. Mijn Breur ook. Okay. En je zegt tegen mij... Allen, je gaat niet in de coalmine nee. werken. Ik zeg, vader, eindelijk <laughs> akkoord <laughs> tussen oh. ons, weet je wel. Omdat uh, there's no way, man, dat ik ga in de coalmine. Maar, ik vind het liedje mooi, maar daar ja. houdt het mee op. Maar, en werd je professioneel muzikant gelijk? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, tuurlijk niet. Nee, wat werd je dan eerst? Ik heb uh, eerst uh, vier jaar in een uh, ijzergieterij gewerkt, hard werken. Dat is bijna ook een coalmijn, toch? Uh, <laughs> ja, nee, de... Maar dan boven de grof. <laughs> ja. ja, ja. Maar Ellen, de muziek is de ontsnapping wel? Om Uit um, dat bestaan van coalminerschap? Ja. Yeah. Denk het wel. Ah. Um, omdat, uh, ja, toen ik 18, 19 was, dan ging ik in band spelen... En uh, ja, ik heb ben als jongeman in Londen uh, gewoond. Ik heb als pro professional uh, gitarist met Screaming Lord Search gewerkt. Meer over hem later, omdat het staat genoemd in de boek. Dat komt er niet voor, ja. Uh, voordat de Stones een vaste drummer had... Yeah. had ze Aventure kerel Carlo Little. En Carlo is een fantastische drummer. Keith Moon... Hij, hij, hij, hij was net gek op Carlo. En hij heeft Carlo later, toen Carlo uh, financieel in financieel nood zat. Mm -hmm. Keith Moon heeft hem wat uh, flinke schuiven, heb ik gehoord. Maar goed, Carlo hij, hij had uh, uh, geweigerd om lid van de Stones te worden. Ja, dan, dan. Stel je ja. voor. La, laten we heel ja. even ja. langzaam ja. naar het begin ja. van de Stones uh, ja. uh, toe gaan. We zien uh, Keith uh, als uh, padvinder. Uh, uh, op zoek naar uh, koortsachtig, op zoek, obsessief, op zoek naar muziek. En dan is er die ontmoeting met, uh, met Mick Jagger... Dat, ook, ook dat is een legendarisch verhaal haast ja. nee. in een trein uh, ze hadden elkaar oh. bij elkaar op de lagere school gezeten ja. maar daar, ze waren niet met elkaar bevriend volgens mij volgens mij leerden ze elkaar echt op het station van oh. Dartford kennen omdat Mick daar stond met een, een stapel de Chuck Berry platen onder zijn arm en ja. dat was meteen uh, de herkenning en uh, ja. daar ging het verder over en vanaf dat moment blijven ze bij elkaar uh, en dan beschrijft hij vind ik ah, een hele mooie tijd in het boek. Ook hoe ze zonder enige cent uh, proberen samen iets te doen met muziek maken. En een eigen geluid vinden. Ja. Dat is het, het begin van jaren samenwerking. En dan komen ze bij uh, Brian Jones uit. Zoals ik al net vertelde. Die had eigenlijk een voorsprong op die jongens. Hij had meer platen, meer gitaren. Maar hij had ook al bij drie verschillende vrouwen een kind gemaakt. <lacht> dus hij was een man van de wereld. Ah. <lacht> en, uh, <lacht> Die jongens keken wel tegen hem op hoor. Tegen Brian Jones. Die had de looks, die had de contacten. Die was meer London, London. En uh, ja, later verwatert dat. Dat wordt ook beschreven. Maar uh, ze zochten dan uh, muzikanten erbij. En Charlie Watts was al een gearriveerde jazzdrummer. En die hebben ze echt moeten overhalen. Die konden ze eerst niet betalen, nee. zegt En de sleutelfiguur is ook Ian Stewart, de pianist... die eigenlijk de zesde stoon is... en later uit de band werd gezet door de platenmaatschappij... omdat zes gezichten te veel zou zijn zes voor de fans. Gegeven. Zes is zes te veel om te herinneren. En Bill Wyman die heeft uh, auditie moeten doen... om in de stoons te komen. En als je het leuk vindt... Ik heb hier dus een uh, dat interview, dat vertelde ik... En dan kan ik je iets over vertellen hoe dat dan... volgens uh, Bill Wyman... Ging even kijken. Uh, In welke uh, periode zijn we dan, nou, dan eigenlijk oh, al 1962? 1962, ja. ja. Bill Wyman, ik moest auditie doen en de andere Stones vroegen: waar luister je naar? Ik zei Jerry Lee Lewis en zij gingen van: ah. Oh. Ik zei Eddie Cochran en ze zeiden: fuck off. Ik zei Vets Domino en zij: nou ja, dat is al een stukje beter. Ik zei Little Richard en zij: nee. Ze haten alles en ik ben, geloof ik, alleen maar aangenomen omdat ik zulke mooie spulletjes had. Maar ik leerde bluesmuziek snel waarderen, omdat je die stijl terug hoort in jazz en country en RB en skiffle en rock and roll. Allemaal komen ze rechtstreeks voort uit de blues, dat zit er allemaal al in. Dus de auditie verliep toch weer anders. Als ik, wie moet ik nu geloven? Nou, hij, hij werd oh. toch vooral aangenomen omdat hij een Fox ja. Ja. Hij een versterker had. Versterker was. had. Dat was de genaamse reden Dat ja. ja. ja. Die hadden ze allemaal nog niet. Be dus, uh. ja. Ja. Maar nog heel even, want, of, waar luister je naar? Dat was in die tijd heel erg belangrijk. Ja. Daar, daar blijft hij ook maar over doorhamer. Hij is alsmaar op zoek naar die... Uh, zwarte muziek, zoals ja. hij dat zelf nou, het beschrijft. Het mooiste, he? het allerleukste van het hele boek... en ook van die hele beweging... is natuurlijk dat jonge bleekneusjes uit Engeland... Uh, naar Chicago gaan, bij jazz komen... en inderdaad de Amerikanen hun eigen muziek teruggeven. De radiostations waren allemaal gescheiden. En de witte middenklasse die uh, wist van geen... Maar dan moest je de brug voorover naar het verkeerde deel van de stad Chicago. En daar zaten ze allemaal, Muddy Waters en John Lee Hooker en de hele school. En door de Stones en hun muziek zijn die mensen hergewaardeerd. En dat is eigenlijk een fantastisch verhaal over transcontinentale beïnvloeding. Zij horen die plaatjes en ze brengen het terug naar de bron. En ze helpen daarmee de originals. Dat is eigenlijk het prachtige verhaal wat we hier uh, aanschrijven. Dus zoals, zoals Keith Richards dat beschrijft in het boek... zegt hij eigenlijk, ik was in die tijd... Um, en, en is dat dan ook zo, een idealist. Ik wilde op ja, een bepaalde manier muziek ik zeker, brengen. Ik ja. wilde niet met een band uh, uh, wilde, echt veel geld gaan verdienen. Eerst wilden ze de blues naar Engeland brengen. Dat, yeah. was, dat zagen ze ook wel als een missie. Er was een soort coterie, een groepje met mensen... Met, ook met echte nerds, hey, he mensen met brillen... Laat. die van de blues hielden en die draaiden <laughs> die platen vooral. Hij, en, hij was al platen, het, speel. het, het speelde al. Er waren al anderen die dat ja, ook deden. Ja, ja. en, en waarom de blues? Wat, wat had die blues voor Engelse middenklasse of arbeidersjongens, wat, ja, wat, wat anderen ik. niet hadden? Wat was dat? Ja, ik bedoel, is net zoals hier, in, toen in de tijd. Ik bedoel, wat vind je leuk? Uh, Willie Alberti of The ook. Kings, <laughs> weet je wel? Ik bedoel, ik denk dat Nederland was, uh, echt wachten op iets te gebeuren. En in Engeland ook had je van al die zangers <laughs> op de radio, It's waardeloos. En dan kwam iets Muddy Waters vertellen, uh, I'm a man, I got my mojo working, is veel meer interessant... Dan al dat uh, Robin Hood uh, liedjes, weet je wel. Dan zien ze in die tijd ook dat de Beatles al, al bezig zijn, hè? Want daar, daar spreekt hij met enige afgunst in ja, dat ze ze net de, voor zijn. de Beatles waren overal. Dat was een zak vlooien, geloof ik. Noemt hij mm. ze ergens. En dat was dus een van de redenen waarom ze ook zich meer, denk ik, in die blues vastbeet. Omdat mm. ze toch anders wilden zijn ook. Dan, dan de Beatles gingen meer, bord meer voort op, op rock'n'roll en B-kantjes van meisjesgroepen. Hij zij wilden het echte blues geluid laten horen. Ja, het dus... grappige is, op een gegeven moment zegt hij ook het verschil, noemt hij, ik weet niet of dat want daar wordt altijd over gesproken, dat bij de Beatles je het niet uitmaakte of John, Paul of George zong, maar dat bij hun Mick die rol had. En dat mm -hmm. dat van alles betekende verder voor het, het verschil tussen die twee uh, bands. Ja, nou, ik denk dat de, de Rolling Stones zichzelf wel meer als echte muzikanten beschouwden, en de, de Beatles vooral als een zanggroepje. Ja. Dus ja, terwijl ze een grote waardering voor elkaar hadden trouwens. Okay. En, hun eerste grote hit was toch, I Wanna Be Your Man. Dat was toch ja, maar van, een, van, weggevertje van van van, een weggevertje ja. van Lennon en McCartney. Ja. Waarover ze zelf ook zeiden, ja, we gaan ze toch niet iets goeds geven. En dan is het echte het begin van de Stones, meen ik, ook weer een legendarisch moment... waarbij ze door de producer, meen ik, in de keuken worden gestopt. Als ik, ja, een dan heb je het, het over dat ze gaan samenschrijven. Ja. Dat is inderdaad een, een historisch moment, inderdaad. Dat ze in de keuken worden opgesloten door de producer. En nu, want het aantal covers is, is beperkt, wat je kan spelen. Want ze dus, waren eerst een coverband. Ja, ja. en uh, toen zijn ze zelf gaan schrijven. Het eerste nummer wat ze samen schreven in die keuken was S.T.R. Co-Bike, geloof ik. Dat ze uh, meteen weer weggegeven hebben, want dat vonden ze... Ja, en zo hebben ze nog veel, veel meer van dat soort nummers geschreven. Dat, uh, daar schrok ik ook wel van. Er is weinig bluesy ook, hè, STS Go By. Nee, dat was echt... Uh, de, de, maar Bellet, dat was uh, Andrew Luke, uh, Oldham, de manager. Die wilde ze meer een popband maken. Die vond het te obscuur. Die vond het maar één circuit, die blues. Die wilde die jongens naar het uh, centrum van, van de popbeweging... Uh, naar de Beatles je. plaatsen. Ja. Maar dan, moesten dan ze gaat die liedjes het wel schrijven. los, hè? Op het moment dat ze die, die liedjes dat, gaan schrijven. Dat was een openbaring voor Keith... Volgens mij dat vind ik het ook mm. heel mooi aan dit boek... Dat hoe, hoe hij dat schrijft, hoe hij is gaan schrijven eigenlijk. Dat, ja. hij dacht, dat hij een talent bleek te bezitten... waarvan hij niet wist dat hij het had. Ja, dat is dat is niet, ontzettend mooi is dat. Ook dat het, uh, dat het er gewoon is. Hè? Dat ja. als ze met z'n tweeën gaan zitten... hij kan het ook niet alleen beschrijft hij, ja, ja. dat uh, dan gebeurt er iets magisch. Hij, hij was echt de man van de riffs en het idee hoe dat liedje moest gaan ongeveer. En hij bromde wat en hij neuriede wat en ja. Mick schreef daar de, de tekst op. Ja, in brabbeltaal. Ja. En ik, als ze sommige woorden niet hadden, dan zong hij zeg maar fonetisch iets. En dat werd dan ingevuld met een soortgelijke klank. En dat zo werd bepaald waarover het liedje ging. Er Hele handige tips staan erin over het liedjes te schrijven. Dat ja, gaat over, dat de, leuk, ja. over de vowel movement, ja. hè, geloof ik, wat, ja. je, wat ja. je bedoelt. Ja. Ja. Over dat bepaalde klanken goed op elkaar moeten ja. aansluiten. Ja. Ja. En ze hadden ook liedjes van andere mensen... die waren alleen bij hun bekend. It's all over now, bijvoorbeeld. geschreven door de, de Womack family, Bobby Womack. Een superbekend muzikant family. Uh, en hun waren klaar om It's all over now uit te brengen. Maar de management wou dat niet. Ze wou dat aan de, sto de, de Stones dat laten horen. Stones vond het leuk. En de management van de Womack-family wou dat de Stones dat uitbrak. Bobby Womack in de tijd hij vond dat helemaal niet zo leuk. Maar zegt hij ook later met de uh, money... wat? Uh, ze hadden al verdiend... ja, eindelijk was het goed dat de Stones dat uitgebracht mm -hmm. omdat internationale wereldhit... ja, dat levert meer op dan... Uh, als de Womack Boys had het... Uh... Nou, beschrijft hij in die tijd dat ze als Stones gaan samenspelen... ook een andere manier van samenspel van uh, gitaren. Weaving noem, noemt hij Precies. dat. Hè? Is dat nou iets ja. typisch van de Stones? Zijn die de eerste uh -huh. die dat... Normaal heb je een ritme, geloof ik... en een, en een, en een gitaar die iets anders doet en ja. bij... En hij wil dat het samenspel anders was. Ja, de, de, de klassieke uh, format in, in die tijd was uh, Rhythm Guitarist. En hij speelt alleen akkoorden mm -hmm. en lead guitar player. Hij deed alleen maar solo. Zo so, eindelijk had je toch twee man die min of meer één functie deed. Keith, hij wou dat niet. Hij wou dat de gitaarpartijen uh, op elkaar gelegd waren zodat de een had invloed op de andere. Je kon de geluiden mm -hmm. dikker maken, breder maken. En is dit uh, iets wat je meteen hoort als je gita als, gitarist, als je naar de Stones luistert? Dat dat anders is dan... Uh... Er zijn al meerdere mensen die op die manier uh, speelden, ook toen. Um, maar hij was een van de eerste in de popwereld die dat probeerde te doen... Uh, wat interesseert mij, ik vond bijvoorbeeld George Harrison... een goede gitarist hoor, en ook leuke solo's. Maar Keith is niet zo'n solo-gitarist. Hij is meer een begeleider, meer akkoorden... en meer een bandleader, de bandleider. Rob van Scherz zit voortdurend... Ja, het, klinkt. Ja, het is waar. Jij, maar, jij en, speelt en, ook voor alle duidelijkheid, je bent ook gitarist... je weet wat een bandje is, ga zo door, maar... Ja. Ja, uh, maar Kiet is wel de king van de intro's. Dus dat oh, is, dat dat wel. Dat is ja. wel heel erg ja, belangrijk. Ja, nee, maar natuurlijk, dat he? heeft ook met, met zijn kampanieren uh, uh, uh, te ja, maken ja, natuurlijk. Dus dat, dat waarmee de uitzending begon. En daar gaan ja. we even naar terug. Want, oh, leuk, want, want, ja. want Ellen die gaat nu net zichzelf een glas water in, inschenken. Maar op ja. het moment dat Rob van Scheer zegt Kiet is de koning van de intro's. Kun je ons nog even een paar dingen laten horen, Ellen. Die typisch oh. voor Keet Richard zijn. Terwijl, terwijl je gitaar pakt, wil ik ook graag antwoord op de volgende. Hij zegt: dat vind ik zo'n heerlijk detail dat hij ooit als kind zijn vingertopje onder oh ja, een baksteen. Fantastisch, ja. ja. En dat hij dus uh, daarmee een uh, geplette vinger kreeg en, uh, aan zijn rechterhand. En die is wat, uh, daar is een kootje vervormd geraakt. En dat hij dus een plattere uh, uh, vinger heeft, waardoor hij beter kan vingerpikken. Ja. En dat het dus eigenlijk uh, zo moest zijn dat hij die steen op zijn hand kreeg. Dat deed hij trouwens om heel geland te zijn voor een schoolvriendinnetje. En uh, dat werd dus min of meer verbrijzeld. En daar heeft hij nog iedere dag profijt van. Zou dat kunnen? Uh, hij zegt het, dus uh, ik, ik geloof hem. Ja. Ja, uh, dat, uh, je hebt gewoon iets, een, een extra handicap, dat kan, kan geen ja, kwaad. En iedereen speelt toch op zijn eigen manier. Ja. En Keith uh, ook hoor. Er, er zijn geen twee gitaristen, en jij weet het ook, die hetzelfde speelt. Geen twee. Nee. En je kan uh, iets leren van iemand die de gitaar twee weken uh, heeft. Daar kun je wat van leren. Of iemand die het 40 jaar bedient. Het is een heel democratisch uh, instrument. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Het, maar, het instrument van de jaren 60. Dus, hè? De hele emancipatie was er yeah. nooit geweest in de jaren 60 zonder gitaar. Is, is, mag, mag je dat voorzichtig stellen? Absoluut. Of zonder <sus> de pick-up. Dus, dus al die linkse bewegingen waren uiteindelijk veel minder belangrijk dan pick-up en gitaar. Ja. Ja, nog nog, nog Goed, een paar nog uh, stukjes okay. van de uh, Ik heb deze gitaar in geen stemming en het is onmogelijk in geen stemming te spelen en niet als Keith Klinken. En van dag één, Keith was liedjes die je mee schrijven. Ik pluk drie snaren los, open dus. Ik druk hem niet in op de toetsbord. En je hebt de intro van Honky Tonk Women. That's it. I a, a barroom queen in Memphis... Dat is het. Drie akkoorden. Dat is de hele ding. En dan heeft hij een andere gitarist, Ronnie Wood of Mick Taylor waarschijnlijk, die zoiets so als dit speelt. Dat is de intro. En dan heb je nog een loopje. Honky Tonk Women, heel makkelijk. Je kan, uh, ik denk, uh, binnenin een uh, maand kun je dat zelf spelen, dames en heren. Zo so ga naar je, <laughs> je plaatselijke gitaarwinkel en haal maar één. En dan heb je al die dingen als uh, Keith, uh, hij wordt beter in. Met iedere nummer wordt hij beter. Dan heb je uh, uh, Jumpin' Jack Flash intro, geweldig. Nou, doe, maar dat doe dat nog doe En het gaat gewoon maar door. En door Brown sugar. Uh, Gascoy, Zalman, ze kunnen en ook van. bij jou voor gitaarlessen, en Dan leer jij hoe Keith speelt. En dan <laughs> de klanten komen allemaal naar <laughs> lichten voor dus straks. Maar even, even nog terugkomt op, op dat prachtige woord: de democraten. Gitaar is een democratisch instrument. Maar als ik het goed begrijp, is Keith Richards dan ook een zeer democratisch speler. Want hij vereenvoudigt, hoe ingewikkeld dat overigens ook mogen wezen, vereenvoudigt als het ware dat gitaarspel. Hij is ja. op zoek naar de eenvoud. Dus is dat wat het, wat het geheim is? heeft hij het ook heel veel over: hè? dat het, de sleutel tot succes is, de eenvoud. Is echt uh, dat maakt het uh, overzichtelijk en uh, dat maakt die nummers zo krachtig. Dus niet meer oeverloos gepiel uh, alle uh, bells, zou ik maar zeggen, gewoon <laughs> <laughs> straight forward, rock roll. Ja. Als jullie het goed vinden, we hebben het in het begin even gehad dat een groot deel van het boek. Het aardigste deel is het beginnen. En dan komen we, krijgen we een hele tijd erg veel uh, heroïne, LSD. Veel cold, cold turkeys. Uh, ja. Veel cold Na de 17e en, uh, drugs bust heb ik het ook een beetje uh, gezien. Ja, maar uh, dan wordt het daarna ja. weer leuk. Ja. En dan wordt het onder andere toch ja. ook weer leuk. Omdat de Stones dan natuurlijk het fenomeen zijn wat ze uh, altijd uh, gebleven zijn. En dan begint het gedoe over wat al de hele tijd een beetje aan het sudderen is over Mick. En dan... Dat wil ik graag van jullie weten? Dan beschrijft hij bij Mick waar hij het asma over heeft. Het lied uh, vocal lead syndrome, syndrome ja. het LVS uh, ja. komt elke keer <laughs> weer uh, terug. Dat, Dat die Mick Jagger, omdat hij de hele tijd verslaafd, de uh, hele tijd uh, uh, alleen maar uh, gebruikt, neemt Mick uh, de leiding op zich. En dan op een gegeven moment dreigt het echt volledig uit cloud te lopen, hè, Erik. Uh, in de jaren tachtig zijn ze gewoon helemaal uit elkaar eigenlijk. Ja. Uh, daar komt het op neer. En uh, ja, dat, dat komt omdat uh, Keith op een gegeven moment. Uh, die, die trekt het niet meer. Je hebt er, er genoeg van. Ja. En, uh, Wel nog Exile Main Street, toch? Dat was eind jaren maar, 70. En dan, mm. ja, maar daarna gaat het mis, toch? 72. Exile uh, Main Street, 72. Oh, hoogtepunt. ik vergeet. Ja, dat is 1972. Maar volgens mij begint het daarna al, al, al toch mis te gaan. Nou, jaar in de jaren 70 heb je nog uh, Black and Blue. Ja, Black and Head Blue. een fantastische ja, plaat. Ja, ja. Maar ik, ik denk dat eigenlijk meer het probleem is dat, uh, dat zo'n... Die, die hele... Het is echt een industrie geworden. De rockindustrie, de, de, de, de vrijheid. En waar het eigenlijk om begonnen was, is eigenlijk helemaal weg. Het is een soort uh, Disneyland geworden... waar uh, uh, Mick Jagger en Keith Richards allebei met, met grote Mickey Mouse... en Donald Duck maskers rondlopen eigenlijk. En zo zijn ze eigenlijk eigenlijk tegen elkaars uh, karikaturen aan het opbotsen. Ja, dat zegt hij ook. Ik ben een imago en ik ben Keith Richards. En, daar, en uh, wie is wat? En daar is dan eigenlijk geen ontkomen meer aan... En, uh... Maar is dat zo? Verliest Mick Jagger zich in dat leads-vocal uh, syndrome? Ja, Mick Jagger was verslaafd aan de, aan de, aan de jet set. Het meedraaien daarin. En de discotheek nieuwe, nieuwe muziek en nieuwe klanken oppikken. Hij was echt een, een disco-boy geworden. Ja, daar was ik was ik ze volstrekt volstrekte minachting ja. voor. Hè? Zoals hij beschrijft dat Mick Jagger op dansles geeft. Dan zegt hij uh, dat hij veertig dat hij jaar naar Mick Jagger zijn ass kijkt. Maar ja. dat hij dan op een gegeven moment Dansles krijgt en een ja. disco-wiebeltje. Ja, ja. ja. Er is laatste een DVD verschenen van hun 72-tour... een USA-tour, Amerikaanse tournee. En daar zijn ze eigenlijk op hun best. En dan zie je ook die hele Stones zoals we ze het liefste zien. Dus je, uh, ter rechterzijde is Bill Wyman speelt bos. Die beweegt niet, die staat een beetje hoog met die bass. Uh, in het midden heb je Keith en Mick, die doen dan de Glimmer, Glimmer Twins. Hè. Dat is mm -hmm. het Stones-gevoel. En dan met die, met die lippen en, en die duetjes... en met de tweeën bij de microfoon. En dan ter rechterzijde staat onbewegelijk Mick Taylor... de prachtigste slide uh, gitaarpartijen te spelen. Maar ze hebben nog blazers... en piano en natuurlijk Charlie Watson drums. En daar is het geluid... echt heel strak. En, want zo'n plaat als Your yeah zou dus houdt... Heel erg rommelig voor een live. En Dat album. is die live LP, ja. de, de eerste, of ja, de, ja, de bekendste. Ja. Die met zo in zo'n ja. pakje met en de de de ezel, ja. de ezel, precies. Ja. Maar ja. deze 72 Toer, dan zijn ze echt uh, op hun best. En uh, ja, dat is natuurlijk moeilijk stoppen. Keith Kiet zegt het ook dat hij niet kan stoppen. Hij doet het voor zichzelf. Maar als je al die stadions, al die jaren die stadions moet spelen, moet het, die act kan natuurlijk zich niet meer vernieuwen. Want het is met licht en toestanden. En, dus dan spelen ze zichzelf uiteindelijk na. En heeft het heel weinig meer te maken met waar ze vandaan kwamen. Zo n, zo n, ja, hij, hij zegt: Mick Jagger beweegt zoals hij beweegt. Omdat we vroeger klein, die kleine tafel uh, speelden. Ja, ja en als ja. dat op het podium... Uh, ja. Ze hebben toen nog een prachtig concert in Paradiso ge ja. gegeven. Dat is een paar jaar ja. geleden ik. En dat heb ik alleen dus op het uh, video, grote videoscherm op het Museumplein jij stond. Maar jij stond er dan gewoon buiten op het Museumplein? Op het Museumplein. Ja. En uh, dat, was, dat geluid was geweldig. Dat was heel erg goed. En toen hebben ze daar later weer een plaat van uitgebracht. En toen was het weer allemaal uh, opgepoetst en gladgestreken. Ja, gestreken. ja zonde, en toen was zonde. de, de, de, de Digitally was remastered. Het verschrikkelijk ja. zonde. Ja. Ja. Ja. Verschrikkelij. Maar is dat, is dat een beetje de weg die elke band die te lang. Of lang samen blijft en die beroemd wordt, moet gaan. Dat je op een gegeven moment de karikatuur van je eigen geluid wordt. Is dat herkenbaar, uh, Ellen Gascoigne? Gebeurt dat? Is dat de weg? Um, de beroemde ik kan voor hun uh, dat wel voorstellen dat dat gebeurt. Ik bedoel, uh, hoe lang zijn ze bij elkaar? Bijna 50 ja. jaar. En uh, ja, je hebt een stel oude kerels op het podium. Uh, ze hebben alles gedaan wat ze eindelijk doen kan. En dan het wordt he af en toe herhaald als ze bij elkaar komen. That's it. Eind verhaal. Maar toch schitterend, toch fantastisch. En geweldig dat ze nog bestaat. Maar, maar hoe, hoe, nog even tot slot, want wat hij beschrijft... dat is ook wel iets treurigs op het eind. Hoe als ze nu gaan spelen uh, hun uh, kleedkamer mijlen ver mm -hmm. uit elkaar is. Hè? Want ze kunnen, hij kan niet verdragen dat Mick toonladdertjes zingt om erin te komen. En Mick kan ook hem niet verdragen, geloof ik, als die. Uh, maar ja, dat Wat hoort was... ook bij die mythologie. Want uh, Lennon en McCartney, die haat elkaar ook. Die gingen elkaar via hun eigen solo platen <coughs> aanvallen. Ja, maar toen waren ze wel uit elkaar. Jawel. Bij de Rolling Stones is nog iets Ja. Ah, eigenlijk. Die, die was dat zo? bij Normaal? Oh, oh dat echt, echt broertjes. Ja. Ja. Echt broertjes. Wat zeg je nou? Echt broertjes of echt broed? Ja. Uh, ik denk jij... Uh... D Dichter bij de waarheid. Jos. Afrondend even over, uh, over de autobiografie. Het is absoluut de moeite waard om... als je iets wil weten over de ja. muziek... En dan nog meer boeken eromheen lezen... en dan zelf je crosslinks leggen. Bill Wyman heeft ook een autobiografie. Het is heel leuk. Je kan het allemaal door elkaar lezen. En dan die OPG-stemmingen aanleren. Ja, ja dat ik, is heel ik, eenvoudig. Ik had, ja. uh, ik had wel een probleem wat de boek betreft. Um, ik was op bladzijde 366 of zoiets, en waren we nog praten over 1972. Ik dacht, uh, schiet maar op. Ja, uh, maar daarna is het natuurlijk niet zo gek veel meer ja, de, nee, maar de laatste 20 op... jaar gaan in 100 bladzijden. Ja. Nee. ja, maar die zijn ook minder spannend, heb ik het hier. Maar ik vind dat verhaal, dat hij dus een black and blue, dat ze in Rotterdam gaan opnemen en zou ze drugs krijgen van een surnaam Guy, staat er dan. En die heeft ze dan getild voor heel veel geld. Met kattengrit. Uh, ja, met kattengrit. Ja, ja. Maar dat geloof je niet, hè? Nee. <laughs> Dat, dat, die <laughs> dingen gebeuren niet in Rotterdam. Hij schijnt nu ook volledig uh, bibliophiel te zijn. Hè? Hij heeft een, enorme... ja, een hele mooie bibliotheek. Waar die, ja, maar, uh, ja. nou, hoe moet het nou aflopen met deze man? Hebben we ook in Licht <laughs> Woorden. Maar hoe moet het nou aflopen met deze man? <laughs> hij is uh, een legende in zijn eigen tijd. Uh, er kan niks meer misgaan. Dat is, uh, hij is established. En voor de rest zal hij gaan zoals alle niet helder gewone stervelingen zoals jij en ik ook zullen gaan. Op een gegeven moment begeeft de rikketikket en dan is het over met Keith. Ja, hij wil wel lijkt. van het imago af dat hij junk is. Hè? Want hij is nu al 30 jaar afgekikt. Dat vindt hij geloof ik heel 30. belangrijk. Goed. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken. Alan Gascoy natuurlijk voor zijn spel. Dank je wel. Scheris, Erik Bindervoet. Uh, Hartelijk dank. Wij zijn er weer na elf uur... met een lange documentaire over het allerlaatste Oegebos wat ooit werd vernietigd. Tot zo dadelijk na het nieuws. Dit is Radio 1.